In Friesland mag voorlopig niet meer worden gejaagd op de steenmarter. Donderdag dient de rechtszaak van onder meer de Marterstichting tegen de provincie. Die laat honderden steenmarters vangen en doden. De beschermde steenmarter eet eigen en wordt medeverantwoordelijk gehouden... voor de achteruitgang van de weidevogels in Friesland. De Marterstichting zegt dat er betere manieren zijn om weidevogels te beschermen. Het jachtverbod is meteen ingesteld, omdat anders alle marters al dood zijn als de zaak dient. Actrice Guylaine Piri is overleden. En dat heeft haar familie laten weten. Piri was vooral bekend van de serie Rozengeur en Wodka Lime, waarin ze de rol van Babette van Woensel speelde. Ze speelde ook rollen in de series Westenwind, Vechtershart en Goede Tijden, Slechte Tijden. Vorig jaar mei werd bij Guylaine Piri kanker ontdekt. Ze was 53 jaar.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 Hey van uh, André Hazes hier bij uh, Zandvoort voor jou. Ja, goed begin ja, van het uh, lekker, vierde hè? uur alweer. Ja, het ja. vierde uur alweer. Uh, het vliegt voorbij, man. Ja, dat zeker. Ongelooflijk. Ja, ja we hebben er nog zin in natuurlijk. Zeker, ja, Heel veel zeker. Zin. Wat ja. gaan we doen, uh, Frit? Nou, uh, we gaan zo uh, natuurlijk eventjes contact opnemen met uh, uh, Gerben en natuurlijk Robin Topper. En uh, ja... We gaan nog even een plaatje tussendoor draaien. gaan we even kijken of we verbinding kunnen krijgen. Helemaal goed. En uh, ja, een lekker nummer uit. Uh, wat is het? 70 jaar voor mij. Oh. Jeetje, jeetje. Toen was ik heel jong. Heel, heel jong. Heel jong, toen, heel jong. Ja, toen had je Een paar, uh, paar dames had je toen. En dan had je één man ertussen. Die hele rare capriola. Oh, ja. Op het podium. Ja, ja ik weet niet hoe je bedoelt. Ik bedoel, kan alleen niet op de naam komen. Helaas is hij ons. Uh, ja, hij is overleden natuurlijk. Ja, hij is overleden. Ja, en dat, maar niet zo uh, lang geleden. Nee, een jaar of twee geleden nu ja. momenteel, geloof ik. Bonnie nee. M of zo. Ja! Hij heeft hem. Hij heeft hem. Kijk, daar heb je, je hem. Kom. Komt-ie. Ma, Ma Baker, Bonnie M. This is the story of Ma Baker. The meanest cat from old Chicago town. Uh, trouwens. Ben je die kwijt, je ja, neus? Ik, ik, ik, ik zie, nee, ja, ik je zie je... Ja, je bent neusloos. In, in, in het puntje van mijn neus zie ik ineens neus een hele andere kleur. Ja, als je, als je mee wilt kijken, zfm-live.nl ja, en dan uh, zie je... Zie je dat jij geen uh, plopper op uh, de microfoon is? De oude <laughs> Garner zit gewoon uh, de bij de radio. <laughs> Zo. Ja, mag dat wel? Ja, toch? Tuurlijk, ja. tuurlijk. Ja. Ja, ja. Je hebt aan de telefoon, Fred. Als je, als je maar geen ZFM zegt, hè? Nee, maar nee maar Gewoon ZFM. Nee. Ja, ZFM. Wie hebben we aan de telefoon, Fred? En uh, aan, de, aan de telefoon hebben we Gerben. En uh, dat is uh, van de band Stretto. En uh, ja, ook hun zijn... Uh, uitgebreid zoals, uh, zoals wij dus ook uh, zijn uitgebreid, zo één keer in de maand. Ja. Toch, dus Gerben? Ja, ja, echt. Ja, superleuk. Jullie zijn, nu, uh, jullie zijn er ook met z'n drieën en, uh, en ja. we zijn ook gegroeid. Ja. net al. Uh, wij zijn ooit uh, de eerste keer bij jou gekomen, waren we met z'n tweeën, Jennifer en ik. Ja, Jennifer en jij ja. inderdaad. Ze hebben jullie hier nog met, uh, met de gitaar op uh, nummers zitten uh, spelen. Ja, en daarna kwamen we met z'n drieën, was Gert-Jan. Ja, Gert-Jan kwam erbij. Gekomen. Ja. En uh, inmiddels zijn we met z'n vieren, uh, is er een bassist bijgekomen... Ja, zijn we volop aan het optreden en, uh, en eigen nummers aan het schrijven. Ja, want uh, jullie zijn de studio ingedoken, hè? Ja. En uh, ja. wat eigen nummers uh, zijn jullie aan het opnemen. Ga je, uh, ga je een album uitbrengen? Of uh, tenminste, gaan jullie ja. een album uitbrengen? En ja, we gaan een, een, een EP, heet dat volgens mij zo mooi uh, tegenwoordig... Ja, met uh, drie nummers. Met uh, drie nummers. Uh, drie of vier nummers... Ja. Uh, en die, uh, uh, nou dat duurt nog een week of drie, vier. Dan, uh, dan willen we die gaan uitbrengen. Dus nu volop die, uh, uh, in de studio bezig om die uh, op te nemen. En uh, ja, dat is gewoon ontzettend leuk. We, we kiezen normaal gewoon nummers die, uh, die echt uh, uh, maar ja, die lekker klinken voor iedereen. Ja. Uh, maar in je eigen nummers kan je ook echt je eigen, je eigen gevoel, je eigen teksten kwijt. En uh, ja, dat, die combi vinden we ontzettend gaaf. Ja. En, en, en wat de, de, de, de optredens nu, uh, dat loopt lekker hè? Ja, ja en, we, we doen zo'n 1 na 2 optredens per, per week. Ja. En, uh, en, dat is gewoon, en dat is heel divers, van een, van een festival tot, uh, tot een bruiloft, tot een restaurant, uh, tot aan live cafés. Uh. Ja, want ja, ik zag ook iets voorbij komen dat jij nog uh, in, in een of andere uh, eigenlijk een groep zat. Uh, die uh, dus uh, ja zich inzetten voor bepaalde uh, ja, situaties, net zoals het uh, kookboek, zeg maar? Ja, klopt. Ja, ik zit naast, uh, naast de band zit ik in een, uh, uh, in een club met uh, met nou ja, ambitieuze, uh, uh, jongvolwassenen noem ik het dan maar, die, uh, ja. die naast hun baan ook uh, iets willen doen voor maatschappij. En uh, we hebben dit keer afgelopen jaar hebben we een, een eigen gin uitgebracht. En uh, ja, de volledige opbrengst daarvan gaat naar het goede doen. Ja. En, en, dat, uh, en, en dat, maakt... dat, dat, dat varieert van, uh, begreep ik, van uh, uh, reinigingsdienst tot aan de, aan de advocaten toe, hè, zeg maar. Ja, ja van reinigingsdienst, uh, uh, aannemer, uh, ja. mensen uit de zorg uh, tot advocaten, juristen. Ja, het is een hele gemixte groep en dat maakt je ook gewoon heel slagvaardig, maar ook dat je... Je leert ook heel veel van elkaar, ja. maar dan ben je ook snel in staat om, uh, om zo'n soort project uh, goed aan te pakken, omdat je waar, ja, vanuit alle hoeken wel uh, kennis en kunde in de club hebt. Oh, Oké. Okay. Net als bij de band. Dat is ook, uh, ook zo'n aanvulling dat je gewoon uh, uh, iedereen heeft zijn eigen uh, uh, specialiteit of uh, instrument of, uh, of qua zang. En als je dat bij elkaar brengt, dan ontstaat er gewoon iets heel moois. Ja. Ja, met een week of drie dan moet uh, de EP uh, uitkomen, Gerben. Ja, ja. Uh, ja, bij welke platenlabel uh, gebeurt dat? Of hoe uh, gaan jullie uh, de EP uh, uitbrengen? Ja, wij doen dat gewoon uh, zelf. Uh, en uh, we zijn in een lokale studio in, in Alkmaar zijn we aan, het, uh, aan het opnemen. En, en ja, we kunnen het vervolgens zelf gaan, uh, uh, ja, gaan of niet gaan produceren... maar uh, gaan distribueren op, uh, op Spotify en op de, op de andere kanalen. Oké, okay, maar uh, heb je niet gedacht aan uh, vinyl bijvoorbeeld, om dat uh, te doen? Ja, ja, daar hebben we wel aan zitten denken. Want uh, ja, dat heeft toch wel iets speciaals. Maar de eerste stap die we gingen zetten is, dat we, we beginnen met een, uh, met een EP. En uh, ja, we hopen ook gewoon dat die heel goed aanslaat. En dan, is het, en dan zouden we daarna kunnen kijken van, hey, gaan we het op vinyl zetten? Of uh, gaan we er nog, uh, nog iets anders mee doen? Ja, het zou wel gaaf zijn. Ja. Gewoon uh, ja, je EP op, uh, op vinyl. Ja. ja, wie betaalt dat? Wie betaalt dat? Nee. Ja, dat is ook weer de ja. vraag. Zoet een lieve Gerritje. Ja, nee. Nou ja, nee, maar je kan het ook goed verkopen hoor. Er is best daar belangstelling voor. Ja, klopt, klopt. Ja hoor. Nee, dus dat is zeker een, een goede optie. En uh, ja, we vinden het al heel gaaf om nu te beginnen met, uh, met echt een, uh, nou ja... Vier, vijf nummers al uh, zelf geschreven. En uh, ja, naast de nummers die we gewoon al doen, uh, uh, alle covers die we normaal spelen. En dan kijken hoe dat aanslaat. Oké. Okay. Ja, als wij uh, jullie uh, willen boeken, hoe, uh, hoe kan ik dat doen? Uh, je kan ons uh, boeken via uh, strettoband.nl Andersom. Benstretto.nl Ja, je wordt gecorrigeerd ja, Alles in de gaten Ja, daar, uh, daar kun je ons boeken En ook op, uh, nou, op Facebook kun je ons vinden En op Instagram Dus daar uh... hey, Maar dat, uh, dat EP'tje dat, uh, ja, dat, dat gaan we dan uh, Binnenkort wel uh, ontvangen, denk ik Zeker, ja, en we komen het graag ook bij jullie live in de studio. Dan dat is leuk, ja, daar zaten we op te wachten. Ja. De, de ja, we, live we bellen he? Ja, we, we bellen niet zomaar. <laughs> ja. Nee, maar ja, de, nee, dat, ja, dat, uh, dat gaat goed komen en uh, daar, daar spreken we nog even een, uh, een datum voor af. Ja, en uh, dat, uh, dat gaat helemaal goed komen. Um, het rest mij niet om. Uh, uh, mag, om te... mag ik nog één ja, vraag stellen, ja, ja. meneer Peno, ja. de regisseur? Uh, Gerben, um, jullie hebben elkaar ontmoet in de kerk, uh, staat, lees ik op jullie website. Um, ja. zit er, gaat jullie muziek richting gospel, of, of is het uh, wat dat betreft een totaal eigen ritme ontwikkeld? Nou, ons, uh, uh, het gaat niet richting gospel. Uh, uh, Wij spelen of zingen wel gospel uh, uh, als, we, als we in de kerk spelen of zingen, maar. Ons repertoire als we uitvoeren als, uh, als Tretto, uh, dat is uh, ja, pop, rock, soul. Uh, als je, als we, en met de eigen nummers houden we natuurlijk wel rekening mee dat het, uh, dat het past bij ons. Het zijn geen gospelnummers, nummers, uh, maar het past wel met hoe wij, uh, hoe wij in het leven staan. En dat, ja. Uh, ja, dat komt daar heel mooi in, mooi in terug. Nou, of het toe, stichtelijk woord is ook niet erg, hè? Nee, nee, dat zit zeker niet mee hoor, maar dat is niet, uh, dat is niet wat, we, uh, wat we als band, uh, waar we mee optreden zo. Ja, ja oké. Okay. Nou, ja. ja, waar, waar kunnen ze, uh, jullie uh, voor, uh, voor boeken dan, uh, zeg maar, voor wat voor uh, muziek? Uh, ja, heel divers. Alles van de jaren 60 tot en met nu. Uh, en uh, wat wij doen is, wij gieten daar altijd een akoestisch sausje overheen. Dus uh, de up-tempo uh, soul disco klassiekers doen we ook, maar dan wel met ons eigen uh, akoestische sausje. En uh, maar je kunt ons ook boeken op uh, gigstarter.nl. en dan, uh, dan zie je ook uh, en, en op onze eigen website dan zie je ook wat, uh, wat voorbeelden en uh, ja van, van country tot uh, uh, tot Nederlandstalig. Uh, het ja, gaat heel breed en, uh, en dat maakt het ook zo leuk. Daarmee kunnen ze dus ook inspelen op uh, wat past op een avond bij, uh, bij een feest of uh, bij een festival. Of bij een bruiloft uh, bijvoorbeeld van uh, collega Ben of Heugen. En uh, als, als je daar speelt uh, met, uh, met de band, uh, kan hij dan ook uh, zeg maar een nummer aanvragen en weten jullie dat meteen te spelen of hebben jullie een vast uh, repertoire? Nou, we hebben en een vast repertoire en we. Uh, uh, en we krijgen verzoeknummers. En als we die van tevoren krijgen, dan, uh, dan, dan lukt het zeker. Uh, als het op de avond zelf gebeurt, uh, of op een feest... dan uh, is het even kijken van, hoe um, gaat dat lukken zo? Ja, meestal lukt het dan ook. Maar het liefst van tevoren. En dan, uh, ja, dan alle verzoeknummers die we doorkrijgen, die kunnen we spelen. Oké, okay, dan weet je dat, uh, Benno. Ja, ja, fijn, Rob. <sweegd> fijn. Ja, ja, dat als je is, nog een aanzoek <sweegd> moet doen, hè, <sweegd> dan kunnen we ook... Hè. Ja, ook dat, ja. ja dat... dat ook. Gelukkig is hij even niet in de studio. Ja. <laughs> Goed Gerben, dankjewel. Wat mij betreft, ik uh, kijk even naar de Ja, die heren. geen vragen meer. Gaan we een draaien. leuk muziekje draaien van, uh, van Jennifer. En uh, het nummer is uh, getiteld Alone. Die, ja. uh, die ken je vast ook wel. Uh, Zeker, uh, Ja leuk. Uh, ja, hey, dat gaan we nu doen. En uh, ik zou zeggen, uh, ja, tot, tot snel. Ja, tot dan snel, dankjewel. Hey, groetjes aan de, aan de rest. Zal ik doen. Hey. Okay. Hoi, hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi, hoi. hoi, hoi. Dag. I hear the ticking of the clock. I'm lying here, the room pitch dark. Tonight. Oh, you don't know how long I have waited, and I was gonna tell you tonight. But the secret is still. zeggen, dat, uh, dat klinkt toch best goed? Uh, nou, uh, best goed. Heel goed. <laughs> zeker, zeker. Ja. Nou ja, ja, kijk maar op uh, bandbandstretto.nl ja, bandstretto.nl, ja. inderdaad. En, uh, ja, nou ja band. uh, we, we, we gaan ze dus uh, binnenkort, uh, zijn ze dus te aanschouwen hier uh, in de studio. Uh, leuk, leuk. Ja. En dat, uh, of dat uh, volgende maand of de maand daarna gaat worden, we kijken moeten even. we even kijken. Ja. Dat, uh, kijken. Dat laten we in ieder geval nog weten. Ja, in Zandvoort ja. voor jou. In Zandvoort voor jou, inderdaad dat uh, zo één keer in de maand... en uh, dat twee programma's Daar moeten we uh, het samen even gesmolten. over hebben, hè? Ja, ja, ja, ja. Hij heeft het al besloten één keer in de maand. Ja, heeft een zin. Goede onderhandeling. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja het, zin, die die nu? We gaan eerst nog een uh, lekker... dan gaan we oude draaien van Alba. Oh ja, lekker. En dan Welke heb je uitgekozen? Happy New Year? Ja, <laughs> bij, bijna goed, bijna goed. Maar wij hebben het hier over de winner takes it all. Oh, oh die ja, is nog beter. Geweldig. dat is nog beter. Hey, en, ja en daarna gaan we naar uh, Robin Topper. Helemaal hey, goed. Tot, ja. zo. Tot zo.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 We'll choices decide. The lives of.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 Ja, en uh, toen, <laughs> toen liet de techniek een beetje <laughs> ons in de steek. Uh, nee, ik heb Leon uh, hier aan de telefoon hoor. Dus, ja, maar uh, we hebben een, uh, een probleem met lijn 1. Oké, oké. Dus dan ga ik heb, heb je het opnieuw? Ja. Ja. ja? Het zit ben even een plaatje dus, uh, in. Oké, okay, Tot zo. Ja, dan uh, doen we gewoon... Uh, uh, Heb je nog een plaatje, plaatje klaar? En, uh, ja, een draadplaatje. Ja, we draaien gewoon in en uh, Zeven Oceanen. Oh ja, zeker. Ja, heerlijk. Zo, uh. Dat is een heerlijke nummer, uh, kan ik zeggen. Die rivier in jou oe, is blauw is blauwer en echt gloe. Naar de duur van mijn lieve in jou.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 Water valt op een wiel draaien en rijdt. In het allerdiepste deel van mijn hart. Zo, hey ja. Nee, nee, daar hebben we toch Robin. Nou, daar gaat Robin. Nee, nee. Nou, het wordt hier weer geweldig. Het, het wordt heel uh, rommelig zo. Ja, nog Hup. Ja,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 Zeker. Hey, eindelijk, ja. We, we, we werden al eventjes een beetje paras hier, hoor. Want, uh, ja, de, de, de, twee, twee door elkaar heen en uh, dan ging de ene lijn en dan de andere lijn en, en, in gesprek tonen. Ik weet het allemaal niet wat er gebeurt hier, hoor. Maar ja, we zijn er. <laughs> Gelukkig, zijn er. Zijn er. Goedemiddag. Goedemiddag. En, uh, hoe is het? Ja. Ja, alles hier ja. goed. Je hebt met drie mannen te maken, Robin. <laughs> drie? Ja, ja, ja, ja. Even voor de duidelijkheid. Robin, was je, uh, was je brandje aan het blussen? Want, uh... <laughs> nee, want ik ben, ik ben de hele dag druk geweest. En ik moet zo direct. Uh, ik ga me nu lekker omkleden. En dan uh, gaan we beginnen aan uh, een mooie zaterdagavond. Oh, goed. Ja, want je collega's in Halen West, want daar werk je toch? Brand in West? Ik werk op Haarlem Oost. Oh, op Oost. Oost. Oost. Oké. Okay. Ja, die hadden net een klein klusje. Dus we uh, denken... Nou ja, je bent aan het werken en uh, je staat even met... Uh, een uh, Even kijken, wat is het? Een buitenbronje, een buitenbronje nou, ik te zeg, blussen. Zeg, ik, heb, ik heb een hoop uh, interviews gehad natuurlijk weer. En ja. ook veel op mijn werk. Maar normaal is er altijd wel even één of twee... die dan pech hebben, weet je wel. Maar dat heb ik dit keer niet gehad. Oké. Okay. Nou, ja, goed. goed. <lacht> Robin, um, eens even kijken. Ja, uh, je hebt een nieuwe single... Ja. Nu weet hij. Ja. ja. Word jij mijn topper? Word je. <laughs> ja. <laughs> en is het is het ook geworden of niet? <laughs> ja. Nee ja. Wel weer echt even een ander nummer dan uh, de laatste twee. Ja. En dat wilde ik ook. Ik wilde gewoon weer uh, terug naar uh, ook waar ik sta. Ik sta in kroegen. Ik sta in weet je. Ik maak feest. Ja. Ja en ik ben met Hans Lauwers gaan zitten en ik zeg joh Hans, ik wil uh, een Nummer maken met mijn achternaam erin en die creep moet makkelijk zijn. En binnen een minuut moet ze het mee kunnen zien. Ja. Nou ja, goed, dat, dat, dat, dat lukt. Maar, dat, maar dat, uh, jij doet steeds, uh, nog steeds bij de brandweer uh, uh, tijdens het koken uh, zing je dan nog steeds voor uh, je collega's? Of, uh... Nou, dat is wel veranderd. Oh. <laughs> <laughs> ze willen het niet meer <laughs> horen. <laughs> Stuur ze nou een tikkie. Ja. Oh ja, heel slim. <laughs> Nee, alle lof voor die gasten. Ik moet echt zeggen, uh, ik ruil natuurlijk heel veel om in de weekenden vrij te zijn. Ja. En uh, ze helpen mij daar echt mee. En uh, dat waardeer ik echt enorm. Maar ja, het is wel gewoon... Uh, ja, goed, de corona is er tussen geweest, maar ja. uh, na de corona... Uh, ja, ben ik wel echt weer uh, vol pot uh, tegenaan gegaan. Hmm. En uh, ja, dat resulteert wel in een, in een uh, gevulde agenda en daar ben ik super dankbaar voor. Ja, ja want uh, ja, daar moet je toch van hebben. Ja, ja want, uh, zeker. Euh, ja. Niks is belangrijker als, uh, als dat je collega's uh, ja, heb die ja, toch ook aan jou denken. ja, nee, kijk, bij de brandweer doen ze natuurlijk, uh, hebben we natuurlijk een prachtige baanwerk, 24 uur hebben we drie dagen vrij. De ene timmert, de andere weet je wel, uh, schildert en uh, ja, ik zing. En dat is, natuurlijk, dat is heel iets anders natuurlijk dan voor de, voor de meesten. Ja. Maar ja, goed dus, uh, maar er zijn natuurlijk ook zat jongens die in het, door de week vrij willen hebben... omdat ze dan veel kunnen klussen, die in het weekend wel ja. willen werken. Ja. Oh, ja. En bij mij is het andersom. En uh, ik moet zeggen, uh, ja, als je elkaar een beetje helpt, dan kom je er allemaal wel uit. Zeg, uh, uh, Robert, uh, Robin, sorry. Uh, wat ik me af zat te vragen. Jouw collega Patrick van Ons uh, is. Uh, die is ook vol die is volkszanger. Uh, zit er een duet eigenlijk in tussen jullie twee? Nee. Hij zit er neer, nog. Oh, nee. <laughs> Korte monden. Dat gaat hem niet worden. Nee, dat gaat het niet worden. Wat? Waarom niet? Nou ja, waarom niet? Ik, uh, ik, ik, ja, ik doe mijn eigen ding. En ja. uh, dat, doet, dat doet hij ook. En uh, nou ja, goed. Uh, ik denk, uh, dat mag je zelf bepalen. Dan moet je gewoon even zijn laatste single neerzetten. En mijn laatste single, dat begrijp je wel waarom. Oké, okay, uh, okay. twee verschillende stijlen. Ja. Ja, ja, ja. ja. Hé, hey, maar uh, Robin, je bent uh, lekker, uh, lekker onderweg. En je hebt ook een uh, eigen label zelfs, hè? R uh, Topper Music. Ja, klopt. En uh, ja, wat, uh, wat wordt daarop uh, uitgebracht? Alleen uh, van jouzelf, of uh, ga je ook verder? Nee, kijk, in het wereldje is het soms uh, heel moeilijk mensen te vertrouwen. En uh, ik ben samen met een collega die eigenlijk al mijn. Uh, ja, ...dingen ernaast doet voor mij, hebben uh, we gezegd. Oké, okay, weet je wel, het is, een, het is een prachtige, hartstikke leuk wat we aan het doen zijn, maar in dit wereldje, in de, met zingen, heb je natuurlijk ook een hoop mensen die uh, boekingskantoren, labels, ja, managers. Ja, ja, weet je wel, en daar, uh, van de meeste word je niet echt wijs. En uh, dus wij hebben gewoon uh, voor corona, hebben we, die eerste malingen aan hebben we nog uitgebracht onder een ander label. En toen hebben we gezegd, oké, okay, maar luister, uh, dat kunnen we zelf ook. en uh, Dus we brengen het gewoon uit op ons, uh, op ons label Top of Music. Hebben we met niemand wat te maken. We behouden de rechten. En uh, ja, dat eigenlijk, weet je. Want als je, kijk, of er moet een label naar mij toe komen. Die moet zeggen, joh, ik geef je 150 uh, optredens per jaar, maar dan nog uh, moet je ook weer uh, gaasjes inleveren en dat soort dingen. Ik probeer zoveel mogelijk alles in eigen hand te houden. Ja, je ziet het uh, steeds meer gebeuren eigenlijk hè, bij artiesten dat ze een eigen label hebben. Ja. ja, en ik denk ook dat dat ook wel goed is. Want um, kijk dan, mijn, uh, mijn nummer, mijn laatste, wordt zeg maar toppen, is ook weer opgepakt uh, door grote zenders en dus dat heeft allemaal, het heeft allemaal niks te maken met of je nou bij een bepaalde label natuurlijk gaan er wel bepaalde deuren open maar ik denk ook wel dat het voor jezelf een bepaalde rust geeft als je gewoon alles in eigen beheer hebt dat doe ik nu ook met mijn boekingen ja het was een uh, grote, grote verandering voor je je eigen label en ook uh, de, dat je ging uh, samenwerken met uh, je zangcoach uh, Sascha Brouwers ja ik ben bij Sascha een hele tijd weg ik zit nu bij Ingrid Simons. En... Uh, ja goed, zo werkt dat ook. Weet je wel. Op een gegeven moment ben je... Ben je, ah, ben je uh, moet je andere dingen leren. Mm -hmm. En uh, ja, dus ik probeer steeds stappen te maken. Ik zit nu uh, dik een jaar bij Ingrid Simons in Utrecht. En uh, ja, die uh, brengt me ook weer wat. Hoe belangrijk is dit voor je stem eigenlijk... om uh, deze gecoacht te krijgen? Nou ja, kijk... Ik zeg het altijd maar zo. Uh, Ingrid was nu een maand uh, naar Suriname geweest. Het is gewoon trainen. Het is gewoon uh, je, het is onderhouden van je stem. Ik moet zeggen, uh, sinds ik behaal loop, uh, sta ik makkelijker op het podium. Oké. Okay. Uh, uh, en dat zijn, uh, dus ja. En waar ligt dat dan? Nou, zij: een uh, uh, technieken die ze je leert, uh, behoud van je stem. Ja. Uh, uh, het zijn gewoon wel belangrijke dingen en ik denk ook dat uh, ik ben, uh, ja dat noemen we ze dan met mijn stem in shape <laughs> weet je wel, ik kan uh, als het moet, kan ik veel zingen ja. zonder dat ik, uh, dat ik denk van ja, weet je, nou, nou, kan ik niet meer of, mijn, mijn, mijn stem is fit ja, ja. maar dat komt wel door, uh, door, door haar ook ja, ja, ja, ja. je kan echt een, een heel weekend uh, zingen zal ik maar zeggen ja, ik optreden. kan het En geven. Zeker. Ja. En, en, uh, ja, dus, dus kijk, een sporter traint ook. Ja. En uh, die onderhoudt dat ook. En uh, als een bokser niet meer, gaat, niet meer gaat sparren, wordt op een gegeven moment, na een paar maanden mist hij dat, mist hij dat ook. De, de ritme. Nou, dat is met zingen natuurlijk in de detail. Ja, ja, ja. Want hoeveel optredens heb je in een weekend eigenlijk? Nou, ik, ik zit nu wel gemiddeld een beetje op twee, drie. Nou ja, goed uh, voor na de corona. Ik ben uh, nog steeds uh, beginnend artiest. Ja. En, uh, maar ja, dus dus uh, dat, dat dat gaat goed. En uh, ik werk er hard voor. Ik, uh, nou, ik, uh, wil ik zeggen, Soms kan je ook bij bepaalde dingen niet zijn. Hè? Uh, verjaardag van familie of. Uh, ja. ik, als, kijk, brandweer is mijn basis. Maar bellen ze me op, uh, het maakt niet uit, ik kan vrij, dan kom ik. Dan ja. kom ik zingen als ze eruit komen met de prijs, maar dan, dan kom ik. En, uh, dus ik doe er een hoop voor. Hartstikke goed Robin. Uh, uh, eens even kijken, we gaan, ja, uh, ja, we ja, gaan ja. hem lekker draaien. We gaan je. hem lekker draaien natuurlijk. O, we zijn reuze ja. hey, uh, Robin, ik zou zeggen, als jij hem aankondigt, ja. dan wens ik jou alvast een uh, heel goed weekend. Allereerst bedankt voor het interview, voor een leuke interview en succes met het programma. Ja, dankjewel volgende keer kom ik weer langs. dus bij deze beloofd. Ja. En, uh, nou goed, best luisteren. Hier is mijn nieuwe single. Word jij mijn topper. Hey, dankjewel. Je bent de topper, hè. Hoi, hoi. En hier om de hoek, het is me wel een reisje naar de ware Maar ik weet het uit mijn droom, ik houd me M Zandvoort 106.9, op de kabel 104.5 en DAB Plus 6A. Geval. Wat is er aan de hand? Van? Ja, ja wat, wat, is is, er, is, wat is er, Benno? Wat is is de, nou, in <laughs> ja, het noodgeval. E, e, nou ja, ja, we kunnen die krijtbos niet meer uh, te pakken krijgen. <laughs> die, nee, die denkt ook uh, van. Uh, <laughs> ja, er gebeurt hier van alles. Ja, uh, ja, het is niet te geloven uh, voor, de, voor ja. de mensen thuis. We hadden gewoon even een uh, klein uh, technisch probleempje ja. met uh, twee telefoonlijnen. Was ja. Het ja. trouwens uh, Goldband, hè? Die hebben, Dit was Goldband, ja. Ja, ja, nieuwe, is, uh, nou, ja nie, geen nieuwe band, maar. Uh, wel heel populair. Ze winnen heel veel prijzen. Ja. Volgens mij zijn ze ooit begonnen ergens in 1995 uh, geloof ik zelf. Ja, in Den Haag. Hè? Ja, Daar komen ja. ze vandaan. Ja. En, en, leuk. uh, ja, leuke, leuke band. En, ja. Uh, ja, alleen uh, hij snuift hè, tegenwoordig op het uh, podium. oh was hij hè Ja, ja oh. echt aan de kook. Ja, dus, uh, ja, ja. Uh, ja. te gek voor woorden. Ja, door... Deze band heeft wel uh, uh, een paar uh, nominaties in, uh, in de wacht gesloten. Zeker, natuurlijk. de muziek is uh, lekker. Ja, dat is nou, heel ja. Deze meneer is zelf een uh, noodgeval geworden. <laughs> <laughs> ja, binnenkort dat... een neusschotje ja, laten ja. uh, uh, repareren. En hij snijpt de gaten in zijn hersens. Dus, uh, ik ga eens even naar een stukje zotvoors uh, uh, nieuws. Um, ja. Ja, nou, het is geen. Nood, <laughs> oh. Het, het kan wel een noodgeval worden, als je, je namelijk uh, je inkomen niet op orde hebt... Dan, dan kan je zwaar in de problemen komen. En uh, hier is antwoord, daar kan je bij geholpen worden. Het, het, het verhaal gaat van het bijhouden van je post... of overzicht hebben over je inkomsten en uitgaven... is niet altijd gemakkelijk. Zo schrijft de Pluspunt... In Nederland zijn veel regeltjes en wetten als het gaat om geld. Er kan van verschillende kanten op verschillende datums geld binnenkomen. Ook gaat er dan naar verschillende kanten ook weer geld uit natuurlijk. Ja, dat kennen we allemaal wel. Zeker. Ja, wanneer je het overzicht verliest... is dat soms moeilijk om grip te krijgen op je financiële situatie... met soms hele nare gevolgen. Herken je deze situatie, dan kun je nu hulp krijgen... en hiermee aan de slag gaan. Het project heet Inkomen op Orde en het is een werkplaats voor mensen die hulp willen om overzicht te krijgen op hun financiën. Wat zijn mijn inkomen precies? Wat geef ik maandelijks uit? Op welke regelingen heb ik recht? Hoe, orderen, eh, ik mijn, hoe hou ik mijn post overzichtelijk? Samen wordt er gekeken naar welke vragen je hebt en waar je hulp bij kunt krijgen. Vrijwilligers ondersteund door een sociaal raadslid of sociaal werker zijn aanwezig om je verder te helpen. Tijdens het project wordt er gewerkt met een overzichtelijk stappenplan. Zo leer je om overzicht te blijven houden. Dat is ook wel fijn als het project is afgelopen. Dan kan namelijk een hoop rust geven. Ja, stress door uh, dit soort zaken is, uh, is echt uh, killing. Um, nou, dat kan allemaal dus bij Pluspunt. Uh, pluspunt Zandvoort. Iedere woensdagochtend van 9 tot 12 uur. Uh, je moet er wel op tijd bij zijn en om hulp vragen natuurlijk. En je moet je aanmelden bij uh, Pluspunt. Antwoord. Dus ik zou zeggen, um, kijk even op de website. Ja, jij zegt het uh, heel vaak. Uh, Pluspunt is uh, lekker bezig. Goede organisatie. Ja, zeker. Ja, ik ben helemaal uh, fan van Pluspunt, ja. Nou ja, dankjewel voor uh, je bericht. We gaan nog even naar de divisie, Want om half ja. vijf uh, is uh, de wedstrijd uh, begonnen tussen PSV en Coet uh, uh, Eagles. De tussenstand op dit moment 65 uh, minuut 2-0. No. Oké, okay, lekker. Lekker hoor. Ja toch. E ja. En uh, we gaan eventjes uh, naar Spanje toe. Oh. Je kent hem wel. Wie? Mart. Ja, die heeft een nieuwe hit. Oh, ja. Ja. ja, en die komt van Basje en Adriaan. Ja, inderdaad. Ja, Bas van Toor, daar gaat het uh, eventjes uh, momenteel niet zo helemaal lekker mee. Ja, ik had zo, nee. het gelezen, Ja, ja uh, verschillende dingen. Uh, maar ze zijn wel blij met de uitvoering van, maar, uh, van Mart Hoogkamer, van hun uh, oude nummer. Ja, zeker. En, uh, ja, en de anderen die je uh, natuurlijk uh, hebben moeten missen van... Uh, wat zeg je? Die, hè? Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja helaas, uh, maar Bas is er nog en uh, ja, hij spreekt alle lof uit uh, van, uh, over Mart Hoogkamer en het nummer in Spanje. Allemaal magisch van leven. We gaan hem doen! In Spanje, in Spanje, in Spanje. In Spanje schijnt altijd de zon.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 over in je zwemboek aan het strand, tot je lekker brein verbrandt. Waar je witte kleur verdwijnt, omdat de zon er altijd schijnt. In Spanje, in Spanje, in Spanje. In Spanje aan de Middellandse Zee. Allee! Zo, dat was hij dan. Allee! Ja, leuk. leuk leuk plaatje. Ja, toch? Heerlijk. Ja, heerlijk en uh, ja... Basje en Adriaan, uh, volgens mij hebt hij uh, hem ook nog opgenomen samen met Basje en Adriaan. Nee, toch? Nee, ja, volgens mij niet. Of, of, of was het... Uh, ik weet in ieder geval, er staat iets op YouTube. Oké, okay, oké. Okay, nee, nou ja. dus, uh, het kan zijn dat ze dat technisch in elkaar gefrommeld ja, hebben. Nou ja. Dat zou kunnen, ik heb het niet gezien. Dus uh, voor, voor degenen die daar uh, naar nieuwsgierig zijn, ik zou zeker even naar YouTube gaan. Want daar komen uh, verschillende versies voorbij. En uh, we gaan langzaam naar het nieuws van zes uur. Oh ja, ja. ja. Zo snel het gaat het alweer. Yes. En dan gaan we alweer naar het laatste uur toe. Dan hebben we er vijf uur op zitten met uh, Zandvoort voor jou. Ja, nou, we de gaan eerste. nog even door. Hè? Een uurtje. Ja, ja, ja. Lekker. Lekker. Ja, we gaan nog even een uurtje knopen. Oh, hars. En uh, ja, eerst gaan we nog een nummer draaien van uh, Vincent. En zijn nieuwe single heet Dat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 dat alles wat ik vroeg en dat ik je kind ben, zegt dat jouw niet genoeg. Jij hebt ons voor je eigen geluk achtergelaten. Het is altijd die andere die niets goed kan doen. Nee, ik wil niet meer praten. Wij gaan door met ons leven. Zeg maar wat je doet We hebben jou al vergeven Het gaat je goed